We beginnen de zogerles op de pagina bed 242. bovenaan. Uh, we beginnen. Bioer, klari, lechol Hier is een fout. dalet moet het jud dalet Jude dalet zijn. Jud dalet apikudin. We met halkim le in mei hij geeft ons, Jude Aschler, geeft ons een aparte toelichting op die veertien voorschriften die wij hebben geleerd. Alleen maar veertien van alle 613 voorschriften. En het is erg wonderlijk waarom. Rabbi Shimon Bar Yochai had in de zoger alleen maar veertien uh, ons alleen maar gegeven die veertien voorschriften. Waarom heeft hij die veertien voorschriften gegeven uit de hele Torah? Er zijn 613? Wat is de, de reden daar? En wat is Afslag, uh, noch, noch de reden dat de Afslag nog deze toelichting, nog een apart uh, apart heeft gezet van bij zijn, naast zijn commentaar Hassula. Ja, al dat soort uh, vragen zijn bijzonder belangrijk in, in, met name van dat sleutelaspect van voorschriften. Bijur kwalie de algemene toelichting, totale toelichting Lechol Jude Dalet apikudin, voor, voor, letterlijk voor, niet van, maar voor. Eh, uh, Dalet voor veertien borgen, pikudin. We vertellen dat, ik heb het overal vertaald als voorschriften, maar letterlijk is het borgen. Maar we vertellen hier ook als voorschriften. Eh... Uh, we echt met, met Halkim en hoe zij ingedeeld worden, let op, bij zeven, brisit, bij zeven dagen van de scheppingsdaad. Hier moeten we zeer, zeer langzaam te werk gaan. Hier heb ik eigenlijk nauwelijks plaats, om iets toe te lichten, want het is een en al toelichting, en elk woord dat ik zou toevoegen, zou te veel zijn, daarom probeer het, het uit uiterste van jou te doen, betekent intentie, de houding, dat jij het gaat, jezelf um, instellen, nieuw, dat jij hoort, dat wat hij zegt, van de diepste, de hoogste plaats die in jou is. En dat kan je alleen maar doen als je de man daarbij omhoog haalt, vanuit de Atheritie Son, de diepste, diepste plaats van jouw kieling. Dan kan je het ook horen wat hij zal zeggen. De rechterkolom, de regel 1. Od 11. Ook hier heeft hij indeling gemaakt naar ot. Paragraaf. Ot, 11. Amit Zvot Shebatora, ni Kravot Balashona, Zogar, twee Bashem pikudin. Amiswot Shabbatora, de voorschriften die in de Torah zijn, die heeten in de taal van de Zogar, de regel wij in de naam uh, Pikudin. En Pikudin betekent borgen. Ja, net zoals borg. En als meer fout borgen. Punt. Weenie kraa am nam. Weenie kraaot amnam nam. Gam, bo, tarjag. Drie, bijne hem hu. Ki wachol davar. Yes, fir, Shabhina ta' Hana el-Adawar nikra 5-a-hoor. sagat Sagad hadavar. ook hier zie ik een fout, grafisch fout, in het vierde woord in de regel 5 staat het har, moet het zijn, zijn Hadawar de tweede letter, niet res, maar dalet. Nikra panim. o. Wat geweldig, hoe de, echt de eye-opener, hoe hij ons dat, wat hij nu zegt. We op. We nekraotam nam en die echter ook, in de naam, Tarjaak 18. Ja, de voorschriften Hayton ook Tarjaak Eitin. 613 Eitin adviezen, rad. De regel 3. Waar hefres ben hem hoe? En het verschil tussen hen is. Kibacholdawarjes panim waagor a. Omdat in elk elk ding heeft panim en achor alles wat er bestaat heeft twee delen. Heeft panim en achor voor- en achterkant. De regel 4. Schrijf hoor. Dat het aspect van, de, van een voorbereiding van iets, heet Achor, heet Achterkant. Regel 5. Op je Sagata, daar waar, en het aspect van het bevatten van iets, heet Panim, heet Achor. Dat zijn de cruciale dingen om um, steeds die voor de geest te houden. Yeah, ja, want dekt alles wat er is, wat er was, wat het is, wat het zal zijn. Regel 5 naar de punt. Waar derag ze 6. Jees, wat orauw met sweet begint na op nisma. Nishma <tot> zeven, kmo schrikatov, kmo shamro. Hazal, kmo schrikatov, kmo schamro. Punt. Vijf, naar de punt. Wijl de zei, en op deze manier, letterlijk. De Rachel zegt: Yes, maar de Torah Mitsvot, er er zijn in de Torah in de voorschrift, er is er is in de Torah in de voorschrift. Pkinat naase op pkinat het Het is een aspect. Naase, yeah, so ja zoals het volk uh, Israël had gezegd, naase van nishma. Wij zullen doen en dan zullen wij begrijpen. Zo so, dan zegt je dan laat je ons dat, dan zegt je ons, dan in de Torah, in de voorschriften, is er bestaat er een na ze. wij zullen doen, en het niet maar wij zullen horen, wij zullen begrijpen. Regel Kmoche am Ruchazal, zoals de Torah geleerden van na gedachten, is, hadden gezegd. Waar hadden ze dan gezegd? In het traktat van het Talmud, Babylonische Talmud, Бабилонцы там трактат Шабат. Осей сей двору лишь мое, двору. Ах, Береша Осей сей выгадар лишь Каямин to raum iets wat bijvchina to zei dwaro, kin metterem isochim lijsmo, niet raouw to iets wat boshem tarjaga elaf eitim, wen bijvchinot achor, ook als isochim bijvchina twalif lijsmo, boshol nasim Tariage hamit zwot dertien bifchenot pikudin. We hume laschom pikadon. Ook dat is cruciaal. Elk woord wat je ons nu vertelt is houd, platina en hout Alles om te begrijpen. De Torah, alles wat we, wat we leren wat wij tegenkomen in onze studie. Voortreffelijke voortreffelijke toevoeging. Let op. Regel 7. Dus wat hadden ze gezegd die Torah Leerden? Osei dwaro, Ze hadden gezegd, dat is, een, dat is een citaat, wat hij citeert. Of zij, dwaro, zij, zij die doen zijn woord. Oftewel, het doen, zij doen, zij die doen zijn woord. Lish moabakul, dwaro, om te leiden, om te horen, om te begrijpen de stem van zijn woord. Na de koma, beresha, ose, eerst, ose, eerst, doen, zij die doen, zijn woord. We daar en vervolgens, lishmo en vervolgens, om te horen, om te begrijpen. Negen. Ukashem kasem Toraum to raum, mitzwo, die filat waarom? en wanneer men vervult de Torah en de voorschriften. In het aspect van zij die doen zijn woord, de regel 10, lishmo, alvorens men lishmo, het horen en begrepen, waardig wordt. Nekraot mitzvot b'shem terjak heet de voorschriften in de naam het op terjak 18, 613 adviezen. De regel 10. De, de regel 11. We hebben beginnend agor. En dat is die aspect die de 613 voorschriften dat zijn die 613 adviezen zijn aspect agor. Dat is het aspect wat Achor achterkant is. Ja, ten aanzien van de mens die dat doet. Hij eerst, ho, hij eerst doet het woord zonder te begrijpen, zonder te, te horen. En natuurlijk, dat is dan de, voor hem is het Achor, het, de Torah onthult zich aan hem in een bedekte vorm. En dan in de vorm van Achor. Ukasje Zohim Lefina twaalf lishmo bachol waro. Nasim Taryag Hamitswot, dertien liefhinaat met En wanneer men waardig wordt, wanneer men het aspect Lishmo behold waro, het aspect van te horen, te begrijpen, de stem van zijn woord, van Hashem, het woord van Hashem. Eh, wanneer men het aspect van begrepen, horen en begrijpen, horen naar de stem van zijn woord, waardig wordt. Na Simtar Yagamitsvot, dan worden de 613 voorschriften voor die mens, die in het waardig wordt. Begenot pikudin, dan worden zij bij hem, het tot, tot aspect pikudin. We hoe melachon wat uh, komt, en dat komt van het woord pikadon, van het woord borg. Goed, goed, horen wat die ons vertelt. Dat is cruciaal om dat op te nemen. Ik zou dat duizend keer horen en nog een keer horen. Voor mij is het ook, ook ab, absoluut nieuw. Elke, elke keer is het een vernieuwing. En deze, ik zie wel hoe, welke kracht ziet hier. Dat is om um steeds voor ogen te hebben deze de, deze toelichting, de additionele toelichting bij de voorschriften. Dat kan je yeah hebben dat je benodig. Overal. Kijesh viertiend jaar met zwoeter scherbehol met zwa mufcade ora vijftien shell Madrigam jeugd. Schrijk kneget ever jeugd zestien beter jag eivarien wekijm shellen shell haguf zeifentin we nimmza. shikhla ever achtin shell negda het Madre Gata Oor 19, Hassa Jagle, Ever Werkit. O, geweldig. Nu laat je ons zien wat dat werkt, hoe dat werkt. Wat is de uitwerking van die voorschriften ten aanzien van onze kili? En dat zegt hij nu dat heel, heel, helder, duidelijk en een, eenduidig eigenlijk. Let op. Kiesh 14 met mitzvot. Want er zijn 613 voorschriften. Asher Bachol mitzvah, waarbij in elke voorschrift, Mufkade, is als borg verborgen. haar licht. Het licht. Het licht van. Uh, een bepaalde traptrede. Traptrede. Vijftien. Welke traptrede. is. tegenover. staat tegenover. een. een bepaalde. bepaald orgaan. De regel 16 is niet bevallen. Tegenover bepaald orgaan in 613 organen en gidim en pezen van de neshama, van de neshama en van de goef, van de lichaam. 17. We nemen het za en het blijkt dus bij en mitzwa, bij het doen van een, van een voorschrift, hoe manpje een mens dus trekt uh, aan waarover naar een orgaan dat tegenover haar, tegenover dat de, de, de, de voorschrift is, in zijn neshama, en in zijn lichaam, in zijn ziel en in zijn lichaam. Hij trekt het madrigat, haar ah, oor, een traptreden van het licht. 19, Als je jagt naar wat we get, die behoort, betrekking heeft bij, des betreffend, bij het desbetreffend orgaan en bij. Het is geweldig, zie je dat? Dus 613 voorschriften en elk, is, uh, een, elk voorschrift heeft zijn eigen eigenlijk, uh, um, plaats, als het ware, waar hij op werkt in de kering van de mens. En de kering van de mens noem je dan Neshama en het lichaam. Wat betekent neshama in het lichaam, in het mens? Ja, neshama wordt wordt. Waar is neshama van? Van in het hoofd, ja. Yeah. Hoofd is neshama en lichaam is een lichaam van de partzu van de mens. Dus zijn zes onderste sfeerot plus de malchut. Regel 19 na de we hopen dat de paniem 20 schelle mitzvot En dat is het as aspect van paniem van de mitzvot. Dat is het aspect van de voorkant van de voorschrift. 20 na de punt. Ja, dus die bekudin, die als de borgen, dat is de, het aspect van panim. In tegenstelling tot. 613, 18, 613 advisen die aspect achter. Om even na zo de panim schel pikudin. Mijwaer rabbi Shimon, het pikudin tweeëntwintig hanai. ki yud, dalit Eilo hen Hakolo hakololot hakol hakololot hakolo, lechol ziet hakololot beter te zeggen maar dan de eerste waf is niet op zijn plaats maar hen hakololot Klol hakololot lechol Tarjaga. pikudin tweeëntwintig kmo שזיין ימי ברשית הם כוללים 24 לכל זיין אלפי שנים ולכן חילק אותם תחת הזיין 25 ימי ברשית וקשר לכל אחד ביום המיוחס Hier moet een absolute, absolute aandacht zijn. Om dat op te nemen in jezelf. Zie je, dat zeg ik zelf. Anders wordt het alleen maar horen, luisteren, luisteren. En van, de, tot van het membraantje in de oren en naar buiten. Terwijl het wel naar binnen Terwijl de regel 20. en dat kan niemand jou helpen, alleen jezelf moet jezelf je leren steeds fijner. instemmen. de regel um, naar de punt. Omdat je nou zo de panieum schellem iets wordt en vanuit dit aspect van de panieum van van de voorschriften van de voorkant van de voorschriften. die dat dan heet dan in de naam 21 Pekudin, Borgen. Maar waar Rabbi Schimann legt uit de veertien voorschriften, zoals boven gezegd werd, de regel 22, die jude dat het van deze veertien, en nu goed kijken, deze veertien hen, hako, lot, legole, terjak, pekudin. Dat is zegt ons. Deze veertien die eh omvangen eigenlijk nemen in zichzelf op uit al, de algemene eh, het, eh eigenlijk totaal zijn nemen in zich op alle terjak, pikudi alle 613 voorschriften. De regel 23. Kmoosje zijn in mijn net zoals als zeven dagen van de scheppingsdaad, hemkel kolim, zijn totaal van zeven, dus uh, nemen in zich op als het ware, het totaal zijn overeenkomen met de zeven duizend jaar van de schepping. We lagen en daarom. Gilekotam, hij heeft ze ingedeeld, in ingedeeld, onder zeven, of binnen, maar in het Bereus is onder zeven dagen van de scheppingsdaad. en verbond elk daarvan met een bepaalde dag en be met een bepaalde dag van die scheppingsdag, duidelijk. Dus die, wat is betekend? Dat betekent veertien voorschriften. Ja? En zeven dagen heeft het dus eigenlijk, eigenlijk met, met andere woorden, elke ding, elke dag bestaat ook uit uh, alles wat bestaat, wat hij heeft ons geleerd van Agor en Panim, ja, of niet? En dus, dus van die, in die zeven dagen, heb je dan gekoppeld met die zeven dagen, gekoppeld uh, die, aan die zeven dagen gekoppeld die uh, oftewel uh, naast elkaar gelegd, parallel getrokken met die veertien Voorschriften. Zoals je ziet, dat is dus de basis, basis van alles die 14 voorschriften. Olefische Henklalud, Le Holterjaak Pekudin, 27. Raoui leed Ametsle Kajamin, Bachol, Jomtamid, Kamashivsa. Kijk wat die zegt ons zelf. Ollefische hen kloot en aangezien zij zijn het totaal eigenlijk de essentie van alles, van alle 613 voorschriften. 27, raoi, dan is het passend om leetamets, om inspanningen te doen, jamin om zij te vervullen, let op, elke dag permanent voortdurend kamershefschak, in hoeverre in hoever het ook mogelijk is. Dus naar het beste, naar het beste, naar, de, naar het beste wat het, wat het mogelijk is. En zo sterk heb ik Eigenlijk, het is echt prachtig wat die ons nu vertelt. Kijk nou, die veertien, wat we hebben geleerd. En zie je dat in die veertien voorschriften dan eigenlijk zit daar geen element van doen iets met de handen, met de, met de handen en voeten. Ja, we hebben daar geleerd. Ook we hebben geleerd natuurlijk van het filen. Uh, die zijn, maar ook dat is niet, uh, heeft niets te maken met uh, met, het, uh, met die doosjes om die doosjes te, te doen als men niet weet wat men doet en uh, als men dat niet doet uh, van de kant ook van de paniek dat men niet begrijpt wat men doet doet alleen maar naast se aspect naast se doet men, en niet uh, uh, nishma, zie je dat, in het wat cruciaalste, wat hij ons nu vertelt, in de regel 6, dat moet twee aspecten zijn, zie je dat, nog een keer, twee aspecten, die zijn, uh, uh, van twee aspecten bestaat Torah in de voorschriften, van Naseh, wij zullen doen, en wij zullen horen, begrepen, Beide aspecten zijn nodig. Dus, en niet alleen, want anders is het alleen maar agor, achterkant. Ontvangen. Regel 29. Ot bed. Bekuda Kadma. hi. Ira, Ira, Bagin, Dertad, de Yihura Ravishalid. Kalal, Kollat, Rau, Mitzvah. Beku da het eerste voorschrift. Dat is, Ira, Bagin, de Yihura Ravishalid. Heb, phrase voor Hem of vrees hem, begin de Jehovah Vishalit, dat Hij is groot en machtig en heerst. De regel 30. En nu kijk wat hij zegt: ons. Kalal kola turaal mitzvot. Dit voorschrift bevat alle de hele Torah en alle foreschrijft. Einen der Tag. Madrigat aboe weeima de Acilut. Sodgayud de Shem tveien der Tag Havaya. Shegi bichina ta vira de de 31. We hier madrigaat, en dat is de traptrede van Abba en Ima van de Azilud. De essentie van de letter Jude van de naam Hawaii. 32. Zo ja, hier pchenata dat is het aspect van een dun. licht, sorry, een, dun, een dunne lucht van de kaar van de Bina, dus alleen maar de chassadien van de Bina. Zie je, de woorden van, van, waarin dus, de woorden met gewone betekenis van eh, over de hier, over de vrees, voor Hashem, en waarom men moet hem vrezen, gekoppeld worden met een bepaalde traptreden op de boom des levens. De regel drie en dertig. Asher Rav, ila Abba Ila'a, Sheboganis Gochma, 34 stiem a, de arighampin, shuhu Hayud. Waarbij het woord, dat het woord rave, ja, van het van van voorschrift, zoals in de regel 30 het tweede woord. Want hij is groot, ja, rave is groot. Niet alleen groot, groot is gadoel, ja, we hebben geleerd. Maar rave is ehm, um, ook een andere variant van groot, kom kan niet, ro, ro, rav. groot, ook groot, maar anders dan gadol. Hij zegt, asher rav dat, dat het woord raf, groot, laten we zeggen, uh, dat is de hoge abba. Shebogan is Chokma, waarbij dat in hem is verstopt. Chokma uh, stima, de verborgen Chokma van de bin. Shehi, Shehu, welke Chokma van de bin is, dat is Jude, dat is de letter Jude. Ja, herinner je nog dat van de Chokma van. Ver, verborgen gogma van de Arichantine ontvangen we niet. Deze Chogma tot de Gmartikon. Maar alles ontvangen we van. Dus die Abba en Ima die door opstegen. Door onze man. Opstegen op naar, de, naar het hoofd van de Arichantine. En dan ontvangen Abba en Ima. Ontvangen daar Chogma. Maar dat is dan Chogma van de Bina. En niet de ware Chogma. Die is verborgen tot dit artikel 34. Punt. We šalit hu ima ila 35. Shihi habilui waf dalit shabaiud. Ja, raf. Kan je wel dat zeggen? Raf is dan groot. Omvangen, omvangrijk, ja. raf is, gadoor, is groot, kan ook zijn hoogte, kan, maar hier raf is omvangrijk, in de zin van omvangrijk, ja, groot in bevattingen in. So. Weer Shalit, de regel 34. het woord Shalit dat uh, heerst, machtig die heerst. Wat is dat? Wat betekent dat? Ik zeg: uh, Dat is Hoge Ima 35. Dat zij is de vulling van wav, de vulling van Waf dalit die in de letter Jud is. Dus Jud, we hebben gezegd uh, daarnet in de vorige zin dat het Aba is. Ja, dit Abba is. Het staat wel zo so dat het niet, we moeten niet begrijpen dat dit. Uh, ...als ik dat zo misschien heb uitge... ...als je dat ziet... Dacht, ...dacht dat ik zo had gezegd... ...wil dan even nog een keer... Uh, um, ...aanstrepen dat... ...Jude, waar hij het had... ...in de regel 34... ...is niet de... Gochma, ...verborgen gogma van de Arigampin... ...maar het is Abba... ...de hoge Abba is... ...Jude, ja want... ...we hebben geleerd dat dit hier... ...wat hij ons nu vertelt... Dat uh, Abba en Ima, dat is Jud van de naam van de Hawaii. Abba is Jude. Ja? En ima is de vulling van de Jude. Want als je voluit schrijft uh, de letter Jude, dan heb je Jude Waf dalet. Je hebt drie letters, Jude, Waf dalet. Ja, als je voluit schrijft de letter Jude, dan Jude. Is dan Abba en Waf dalet van de vulling, dat is. IMA, de hoge IMA. De regel 35 na de punt. Het is immens krachtig wat ik nu ervaar, elk woord wat hij ons nu zegt. En de straling is enorm We gaan het nog in Shuke 35 na de punt. Wulfische Bahem 36 Ganis hochma stema a de Arikanpin. She la mod einam 37 Kedain Likablan mimenut erem gmaratikun. while ken 38. En nam, maspim, ela orcha sadim levad. En ik en dertig avira dachja. U missibazo, een lahem mamar galui, veertig batora. Ki, en hier is het ki, en daar staat boven nog een, een soort eh, net leek like op ja, een ja aan de apostrofje apostrofje moet je weghalen. Ki husot oh, prishid bari kim wegomer. We vigo mer eenen satim shlo niskar aomer De regel 35. Ulfi, scheba hem, ganis, hochma, stima de arihan En aangezien in hen is verstopt, de verborgen hochma van de arihan pi. 36 na de comma. Shaolamot in ankadaïen lekablan, dat de werelden, waarbij de werelden dus. Niet de moeite waard zijn. 37. Om van hem te ontvangen voor de Gmartikun. Waar kennen? En daarom 38. En daarom geven ze alleen maar, let op, Diaboïma, daarom geven ze alleen maar het eh, licht sadim. Welke licht Orgasadim heet Avira dagje, een dun lucht. Dun lucht, ja, zo hebben we dat geleerd. Gaar, is wel gaar, maar dat is wel Gasadim. 39. Om Issiba zo, en om deze reden, Eilehemma, maar daarom, om deze reden hebben ze geen, geen aparte uitspraak. Die Onthuld zou zijn in de Torah. Ja, want er zijn tien, er moeten tien uitspraken zijn. Nou, als je telt al die uitspraken zoals die in de Torah zijn, wij hier, or, en uh, oftewel uh, laten wij uh, uh, het licht, uh, zei het licht, en al die andere uitspraken, dan zal je dan niet tot tien komen. En waarom is dat zo? En dan zien we wat je ons nu vertelt, dat deze Abba en Daarvoor, daarvan hebben geen aparte uitspraak van Hashem bij het scheppen van de wereld. De geen onthulde uitspraak in de Torah. Ja, in de scheppingsdaad, de regel 40. Die want dat is, dat op, want dat is Breshid Barajlokim, dat is, dat is, dat is wat ermee overeenkomt, dat is Breshid Lokim eerst schip elokim, dat is de uitspraak, maar die kan je niet zien dat het uitspraak is. Dat, bij alle overige uitspraken, dan, dan zegt men. Uh, en Hashem en Elohim zei, ja, Elohim zei, dat is het uitspraak, maar hier is het een verborgen uitspraak. De die, die eerste woorden van de Torah, tora, in, in, in, in, in het begin schiep Elohim, dat is ook uitspraak. Alleen, men kan het niet zien, het, uh, het is niet opgemaakt als... Uh, als uh, alle overige uitspraken waarbij het gezegd wordt en Elokim zei. Enzovoort. 41. maar Satim, dat dit een verborgen uitspraak. Shalonis Karhomer, waarbij degene die zegt, wordt niet genoemd de spreker zelf de de die de, de, de, de, de, de, deze uitspraak zegt wordt niet genoemd hier waar pasuk 42 hasheni waar ets heita togo v togo v bogu vykhode gu pirush ansha Vier en veertig. Lemischa ei nomikajem mitsvat irazo kehilchata. Vier en veertig. We hen arba metod. Tito hu hu hu hu hu hu skila. hu hu Beroer hoe erg, Voortreffelijk, kijk nou, die zegt Dat is de eerste zin van de Torah. Ja, we hebben geleerd dat wij ons had verteld dat Rabbi Shimon Bar Yochai gekoppeld had die Mitzvot, de voorschriften, met de zeven dagen van de scheppingstijd. En kijk naar nou wat je zegt verder. en het tweede vers van de Torah. De regel 42. En hij citeert het. Waar het En de aarde was toch. Wij noemen dat gewoon, vertalen we dat, woest en leidig. Dat is ook wat je zegt ons. Hoepiroush, dat is de, de uitleg. De beteken, dat betekent, dat betekent ansha. Wat betekent dat? Dat betekent de straf 43 Namiche en met Mitswadira aan degene die uh, dit de, voorschrift van de vrees voor Hashem niet vervuld naar behoor. regel 44. We hebben dood, en dat zijn, welke straf is dat? Hij zegt, dat zijn vier, vier doden, ja, vier soorten dood. Ja, ons erg goed bekende uit dat klein stuk, uit dat stuk van gebed, wat wij hebben geleerd voor het naar bed gaan. Ki tohu, let op, want het woord tohu, zoals men dat vertaalt als woest, dat is eh, de dood door wurging. U bohu, en het volgende woord, tohu bohu, ja, de tweede is ledig, zoals men dat vertaalt, dat eh, is skila, dat is de dood door steniging. Geestelijk, 45. We gozeren en de duisternis. Staat daar het woord duisternis. Dat is schreva, dat is verbranding, dood door verbranding. En daar was in roeg, roeg, roeg lokim, rachef het alle daar staat het. En de geest gods uh, zweeft over de water. En dat is het roog. En die, dat, wo dat woord roog, dat is heerlijk Dat is dood uh, met een zwaard. Wij stoppen hier. Het is zo intens, zo uh, dik. Wat hij vertelt ons. Dat uh, eigenlijk... Meer kunnen we niet in één les opnemen. En uh, ik hoop dat ook dat wat wij nu, die twee paragrafen die we hebben geleerd, dat jij daar die goed doorneemt. En ik zou adviseren om dat meer, meer dan één keer dat doen. Steeds heb dat uh, voor je geest. Weet je straks of wanneer we tijd zullen. Wanneer Mirjam zal later tijd zal vinden om dat voor ons uit te werken. We hebben geen haast, maar dat moet wel steeds naast jou zijn. Overal waar je bent, dat je bij elke studie wat je doet... In, in de Kabbalah, dat jij dat steeds nog een keer nog een keer, de, al is het maar de tekst, niet al is het maar, zal een geweldige uitwerking hebben op jou. als je dat in het Nederlands, gewoon met de Hebraaus daarbij, dat jij het steeds nog een keer dat opneemt en dan, dan ga je pas iets leren, Torah of iets anders, want dan heb je alle krachten, kan je dan uh, bij elkaar brengen zoals wat hij ons nu vertelt en het begrepen en uh, begrepen dan pas kan je communiceren met wat jij ook leert of dat tesis of uh, zoger of uh, Torah wat al uh, prietsgeen wat je ook zal leren van onze uh, uit onze geestelijke bronnen, dan zal het je bijzonder, bijzonder helpen bij je studie. En ook in je dagelijks leven.